Uur. Mark Visser met het NOS journaal De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat bekijken wat er tijdens het nieuw misging bij de vreugdevuren in Scheveningen. Het gebeurt op verzoek van de Haagse burgemeester Krikke. Door de hoge brandstapel en harde wind ontstond er een gevaarlijke vonkenregen die veroorzaakte schade aan huizen en auto's. Krikke had al een onderzoek aangekondigd, maar dat vond de gemeenteraad niet onafhankelijk genoeg. De regering van Hamas in de Gaza-strook heeft 45 mensen opgepakt die zouden hebben samengewerkt met de Israël. De arrestaties gebeuren in de nasleep van de mislukte Israëlische undercoveractie in Gaza in november. Daarna volgden een paar dagen van luchtaanvallen over en weer. Hamas publiceerde gisteravond een video waarin een aantal verdachten een bekentenis aflegden. Een man die ervan wordt verdacht dat hij autopsieverslagen van slachtoffers van de aanslagen in Brussel heeft gestolen, is een teruggekeerde Syrië-ganger. Hij is in 2016 veroordeeld en kwam vorig jaar voorwaardelijk vrij. De autopsieverslagen stonden op een harde schijf die lag in het gebouw van justitie in Brussel. Van ongeveer 300 containers die vorige week van een schip in zee zijn gevallen, zijn er inmiddels zeker 238 teruggevonden. De meeste liggen op de zeebodem. Veel containers zijn moeilijk te bergen omdat ze op een drukke vaarroute liggen in de Vaarguil, ten noorden van de Wadden. 19 containers zijn aangespoeld. Op de Waddeneilanden zijn de opruimacties van aangespoelde spullen nog in volle gang. Steeds meer Nederlanders gaan naar de sportschool. Het aantal mensen dat een fitness doet is in ruim 15 jaar tijd bijna verdubbeld. In 2016, het laatste jaar met beschikbare cijfers... deed ruim 1 op de 5 volwassen Nederlanders aan fitness. Afgelopen jaren wisten vooral meer 65-plussers de weg naar de sportschool te vinden. Het weer vrijwel overal droog en vanmiddag af en toe zon. Het is een graad of 6. Vanavond en vannacht opklaringen en landinwaarts kan het gaan vriezen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM Lunch. ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja, ja, ja. En een hele goedemiddag en welkom bij Zandvoort Lunch. Het is 9 januari. Het Cultuurcafé, wilde ik bijna zeggen. Nou, dat is het zo, wat wel, uh, Dolly. <lacht> wat scheelt het? Ja, dat was vroeger. Het Cultuurcafé op vrijdag bij Goedemorgen Zandvoort in de studio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, maar we gaan het wel vooral over cultuur hebben vandaag, toch? Ja, zeker. Ja, uh, ik heb een, uh, weer een aardige agenda bij elkaar uh, of samengesteld. Trouwens, goedemiddag allemaal luisteraars. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Ja, ik heb inderdaad een cultuuragenda samengesteld. En we hebben ook een culturele gast vandaag. Een, uh, een, uh, een zeer ondernemende dame. Een regisseuse, een schrijfster, theatermaakster. Zelf is ze ook actrice. Uh, ze is theaterdocente. Dat, dat is wat in feite is haar beroep. Ja, alles wat met theater te maken heeft, dat kun je bij haar... Daar, daarvoor kun je bij haar aankloppen. En dan heb ik het over Marijke Kots. En zij zal straks bij ons komen... en ons komen vertellen over twee projecten... die uh, binnenkort zich gaan afspelen in de Stad Schouwburg. En waar zij dus de uh, scepter over zwaait. Nou, dat klinkt uh, hartstikke gezellig. Ja, de ijsbaan ja, is weer weg, Dolly. Ja, wat hè? jammer, hè? Het sfeertje is meteen weer anders daar. Ja, ik had nog zo graag met de scheve schaats willen gaan. Maar uh, nou, ja, je gaat die gebeuren dit jaar, dus... Nee. Beginnen we weer. Maar, um, ja, ja weet, weet je wat het is? De ijsbaan is toch altijd weer heel erg leuk voor de kinderen. En natuurlijk... Uh, ja, natuurlijk ook uh, met uh, al die kinderen die dan aan het einde die disco oneisen. Dat ziet er altijd zo magisch uit. Ja, maar ja, alles hè. Ik bedoel, het is, het is sowieso uh, iets... Het, het, is, het is jammer dat er geen sneeuw lag dit jaar. En dat, dat het gebouw nog een beetje in de stijger staat. Maar als dat straks allemaal klaar is en netjes... Nou, dan moet je kijken. Dan, dan is dat zo'n verrijking, zo'n ijsbaan in dat dorp. Ja, geeft toch een heel winters gevoel. En, en ook alle andere dingen die georganiseerd worden... natuurlijk op die ijsbaan. Ook voor de grote lummels, hè? Want dat is ook allemaal ja, de ontzettend curling. gezellig, natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. ja. We moeten nog dus heel, ja. veel, heel veel... Um... Ja, wat wou je zeggen? Um, um, um, um, nou, ik wilde wat doen, maar dat nou, gaat, schrijf niet, het luk, maar. Dat gaat ja. niet lukken. Ja, Oké, okay, dat en is ja. En nu ben ik ook echt alles gewoon kwijt wat ik wilde. Oh. Dus, hey, hey. Maar in ieder geval, Dolly... Um, ja, ja. Het is vandaag 9 januari. We zijn alweer... Ja. Uh, Negen dagen in, uh, in, het in het nieuwe, nieuwe jaar. jaar. Ja. En uh, wij zijn vorige week al teruggekomen. Maar mensen denken van... wat is het nou weer zo'n rare stem op, uh, op woensdag? Ja, en vandaag ben ik er. Ja, Morgen ben uh, ik er niet. Mijn stem is natuurlijk ook raar op de woensdag. Want normaal gesproken heb je een hele zware stem op de woensdag. Ja, want normaal gesproken doen Ruud en Ron dit uh, programma. Maar de twee R's zijn alle twee uh, ja, afwezig. Ze, door omstandigheden... Kan altijd gebeuren. En, ja, dus ja, nou ja, dan nemen wij dat toch gewoon over, Roy Gezellig, gezellig. Zo is het. Gezellig. Zolang we het kunnen, doen we het. Ja, nou, ik wilde eigenlijk zeggen, ze kwam binnen zonder kloppen, want je had het net over uh, kloppen. En we gaan eerst even een, uh, nou, naar de 3 in 1, geloof ik, hè? Ja, ik heb uh, ook weer een, een aardige 3 in 1 klaarstaan. Nou, maar we gaan, gaan eerst even een ander nummer doen, ja, begrijp zometeen gaan we naar de 3 in 1, naar het volgende plaatje. En dat doen we met, uh, met het volgende liedje. hier op CFM Zandvoort. Oh nee, ik weet het al. Want ik dacht dat ik het klaar had gezet voor de sidekick... maar dat is niet waar... Um, ik had dit nummer gezet bij de artiest in het licht, want hij is jarig vandaag. Wat een toeval, hè? Dat is het hem. Hathaway is jarig vandaag. Hathaway nou, is jarig. Kan, kan die uit mijn piep lijst de van. De uh, hoera! hoera! <laughs> kan die uit mijn lijst van de artiest in de het licht? Artiest in het licht. licht. Ja, afgevoerd, hoppa. Afgevoerd, oké. Nee, hij is met. niet overleden, nee. maar hij was jarig. Hij is jarig, hij, hij, hij is jarig vandaag. Ja. Piep hoera. Hoera. Ja, hey, Dolly, um, in de piep. Ja, wij zijn op zoek naar nieuwe collega's, hè? Ja. Bij, bij sowieso bij ZFM, maar ook hier bij Zandvoort Luncht. Jazeker. En vind je dat nou een, een, een, een leuk idee om bij de radio te komen... als presentator, presentatrice, maar ook als techneut. Het maakt allemaal niet uit. Dan kan je je aanmelden. En waar kan je je aanmelden, Dolly? Ja, Had je dat niet even van tevoren kunnen bespreken? <lacht> dat ik daar even over na had kunnen denken? Nou ja, goed. We zijn natuurlijk op heel veel manieren te vinden. Ten eerste zijn we... Uh, Tijdens de Lunch-uren in de studio bereikbaar op 5730393. Telefoon dus. Dan hebben we ook nog een Facebook-site van Zandvoort Luncht. Daar kun je natuurlijk altijd op reageren. Maar je mag natuurlijk ook op mijn persoonlijke Facebook-site... Dolly Tempierik mag je ook reageren. Dus er zijn, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En je kan natuurlijk ook gewoon langskomen... Landskomen. Tussen 12 en 2 op de maandag, de woensdag of de donderdag. En uh, ja, dan, dan kunnen we je ook alles vertellen en uh, doen dus. Of gewoon even naar www.zfmzandvoort.nl. Dat, dat was kan... de makkelijkste weg geweest. Zeker, zeker. <laughs> Er zijn vele wegen die naar Rome leiden nogmaals. Of die naar ZFM Zandvoort, ja, Zandvoort leiden. dat wilde ik ja. niet zeggen. Ditmaal bij ZFM Zandvoort. <laughs> ja, in ieder geval, ja. Uh, ja uh, in ieder geval, uh, we zijn weer lekker bezig hier op de Zandvoortse radio. Het is gezellig hier. Uh, vindt u het uh, leuk om uh, bij de radio te komen? Ik ga dan even weer naar ja, ja, ja. En wij gaan naar de 3 -in 1 Hoogste tijd, komt-ie. Het draait al hoor. Ja, daar komt hij. Drie in één All I see is mine found friend And all the faith she grants me Freedom is not among those faiths, And freedom is by no means free Well this is where it all began to stretch and part If we were to be changing face, I wouldn't know where to start I'm mm -hmm.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 The tigers ain't no mama's snake Just the sweet watermelon And the buckwheat cake Everybody is as happy As a man can be Climb aboard little one, Sail away with me Sail away sail away. We will cross the mighty ocean into the Charleston Bay. Sail away, sail away, and we will cross the mighty ocean into the Charleston man is free to take care of his home and his family You'll be happy as a monkey in a monkey tree You're all gonna be an America Sail away Sail away we will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away, sail away, and we will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sip the cigar was de 3-in-1 hier op Zandvoort Lunch. En uh, ja, Dolly, naar nou, wie hebben wij allemaal geluisterd? Ja, ik had in plaats van uh, uh, drie liedjes van één artiest... had ik nu eens gekozen voor drie verschillende artiesten... maar met eenzelfde titel. En uh, heb je, ben jij erachter gekomen waar, waar het om ging? Waar de gemeenschappelijke factor lag? Uh, nee, eerlijk gezegd niet, want ik zou nou, niet mee de, te luisteren. Sorry. Het, het gemeenschappelijk goed lag in het A Sail Away... Alle drie de titels van de liedjes waren Sail Away en het eerste liedje werd uitgevoerd door Madrugada, de tweede was van Joe Cocker en de derde, de laatste, van Peter Frampton. Dus tot zover de drie in één. En dan mag je, ja, woutend. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja ja. Beste luisteraars, we hebben een trieste mededeling. Vanavond zouden we natuurlijk met alle zandvoorters weer bij elkaar komen op het strand om alle kerstbomen te verbranden. Maar helaas, de brandweer heeft besloten om het niet door te laten gaan. En dat in verband met de weersomstandigheden... die nog wel eens te slecht kunnen gaan zijn vanavond... en voor een onveilige situatie zou kunnen zorgen. Dus helaas, pindakaas, het gaat niet gebeuren. Het is geloof ik trouwens al het derde jaar hè, dat het niet doorgaat. Dat is wel jammer, hoor. Een mooi evenement. Wat ook jammer is, en uh, eigenlijk, nou ja, jammer is het verkeerde woord, maar heel vervelend... er is uh, dinsdagochtend een bestuurder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 n 206 tussen aardehout en vogelenzang... was door het ongeval helemaal afgesloten voor verkeer. Nou, nog een vervelend voorval. Dat heeft maandagmiddag plaatsgevonden. Een scholier is gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden... op de rotonde bij de Julianelaan in Overveen. De jongen stak omstreeks half drie met zijn fiets de rotonde over... toen hij werd geschept door de auto... en Via de voorruit en motorkwap van een voertuig kwam hij op het asfalt terecht. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist onderging ter plaatse een blaastest... waaruit bleek dat hij gelukkig niet had gedronken. Hij was op weg naar Haarlem en gaf aan de scholier op de rotonde... gaf aan, sorry, ik geef de, de klemtoon verkeerd... <laughs> hij gaf aan de scholier op de rotonde over het hoofd te hebben gezien... Door het ongeluk was het verkeer op de rotonde deels gestremd... en agenten en medewerkers van de gemeente Bloemendaal hebben het verkeer de, ge, daar geregeld. Het is een hele nare rotonde trouwens, hoor. Het is, je ziet mensen pas op het aller, aller, allerlaatste moment. Ik weet niet hoe dat komt bij die rotonde. Er is iets niet helemaal goed. Dan een mooi bericht over Zandvoort. Want het schijnt dat uh, de Zandvoorters heel positief staan tegenover toeristen. En zelfs zo positief dat de gemeente zich mag rekenen... tot de meest gasvrije gemeente van het land. En zeker de meest gasvrije uh, badplaats. Want er zijn nog meer plaatsen in een eerste plaats Zandvoort... Uh, met Middelburg, Utrecht, Maastricht en Den Haag. Maar dat zijn geen badplaatsen. Dus wij zijn de meest gasvrije badplaats van Nederland. En dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door Booking.com. Ben jij ook gasvrij, en... Dolly? Nou, ga je dat nou <hijen> aan mij vragen? Dat <hijen> weet jij toch wel, dat ik gasvrij ben? De lijst niet... De luisteraars niet. Ja, maar als ik dat nu ga roepen... ik ben de meest gastvrije vrouw van Zandvoort... Ja. dan staat het straks zwart op die rotonde Ja, maar ik zie mij. jou altijd kopjes koffie uitdelen als er file staat voor je deur. Dus vandaar <lacht> dat ik dacht van ja, ik vraag het even. <lacht> ja, zeker. En glaasjes water en noem maar op. Ja hoor, oh zo gastvrij. Komt u binnen, komt u binnen, eet u mee. Gezellig. Ja, maar goed. En door. Nee, ja, en door. Uh, de grootste gastvrijheid ervaren de vakantiegangers in de bed and breakfasts en gevolgd door hotels en appartementen en uh, chalets en holiday homes maken de top 5 compleet. En dat er in die ranglijst drie, lang, ranglijst drie alternatieve accommodaties staan, toont volgens het boekingsplatform aan dat vakantiegangers unieke verblijfservaringen waarderen. Nou, die hebben we wel in Zandvoort. Unieke verblijfservaringen. Die hebben we mooi in onze zak. Zo is het maar net. En weet je wat ik ga doen? Ik ga door naar het weerbericht. Zo snel. Zo snel, ja. Ja, erg veel nieuws was er verder niet. Dus helaas. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja... Vanochtend was er nog een buienkans, maar geleidelijk aan blijft het droog en zijn er de rest van de dag periode met zon. De wind waait uit het noorden en is matig en in de polder en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen.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 We zitten zo diep in gesprek, Dolly. Ja, en dat komt, is wel heb, En we hadden het over een oude baas, hè? We heb, ik, weet je, aan, ta aan tafel bij ons is een super interessante vrouw. En daar, daar kan je gewoon middagen, dagen ge gezellig mee kletsen. Zo'n heerlijke, heerlijke tante, zullen we maar zeggen. <lacht> maar ze is hier vandaag omdat we natuurlijk de woensdag altijd een cultuurprogramma hebben in Zandvoort lunst Nou, en uh, deze dame ademt cultuur. Dat is cultuur. Toch Marijke? Ik weet het niet. Het wel. Mijn hele ja. leven ben ik bezig met, met theater. Vanaf Dat bedoel ik. Ja. En, uh, dus uh, iedere dag staat in het teken van theater, toneel. Uh, uh, nou jij ja, weet ik wat er allemaal komt kijken voor het toneel. Uh, ja, ja. Dus je bent theater in feite. Je bent ja. een beetje theater. Ja. Ja. <laughs> Licht uit, spot aan. Zo is, is Marijke. Het. <laughs> Marijke Kots uit Haarlem. En uh, Marijke is van huis uit theaterdocente, toneeldocenten. Ja, pas op latere leeftijd. Ik ben uh, begonnen als poppenspeler... Oh. En uh, met heel veel plezier begonnen met Ricky en Slingertje. Uh, voor de wat ouderen onder ons is dat nog bekend. De, ja. de jonkies kennen Rikkie en Slingertje niet meer. Maar dat een... was toch op televisie? Ja, ja Rikkie, Slingertje? Uh, twee, keer, twee keer in de maand op de afro-televisie. En dat deed jij? Uh, ik was uh, uh, niet de, de, de, de, de, een van de hoofdfiguren. Ik was de kleine, kleine rolletjes. En ik moest ja. patatjes door een, uh, een buisje blazen. Ik moest belletjes rinkelen. Ik moest op tijd <laughs> een, nou ja, van alles doen. Ja. Ik mocht muisjes spelen. was. Ja. Nee, nee, nee, nee, met hogere stemmetjes mocht ik allemaal doen. En, maar zo is het allemaal begonnen. En toen ging ja. ik mijn eigen poppentheater. Uh, in 19... Oh ja, dan in 19... Uh, ergens in 1900... <laughs> ben ik met mijn theater begonnen. Verwonderenswaardig. Ja. Ze is gewoon nog zelf de trap opgekomen. Hè? Ja, ja, ik, ja, ik ben al, ja, ik ben al 70 jaar... <laughs> En uh, ja. uh, ik had al gauw een eigen poppentheater in de Peuzelaarsteeg... wat een lot uit de loterij was. Want ja. op jonge leeftijd was het 23 dat je al een eigen theater had. Maar dat is me gelukt. En ja. uh, dat heeft als uh, toch lekker gelopen. Heel veel mensen uit Zandvoort kwamen ook. Dat, dat is al te merken, want ik had, jou, ik had het aangekondigd op Facebook... Uh, dat je bij ons zou zijn vandaag. En uh, er kwamen al vrij snel reacties tussendoor die... Uh, die verwezen naar het poppenkast, de, de, de poppenkastperiode. Ja, naar de, ja. het slakje Dibbetje Dip. En, uh, ja. Het slakje, ik ben nu zo'n dertig jaar geleden gestopt met het poppenspel. Maar nu nog vandaag de dag. Ik wil niet zeggen iedere dag. Maar zeker één keer in de maand. Word ik aangesproken door oudere mensen. Uh, die met hun kinderen in het theater zijn geweest. En die kinderen ja. hebben nu zelf ook kinderen. Ja. En uh, het slakje was eh, Dibbetje Dip. Eh, dip. Ik ben een slak. En dat leren ze dan hun kinderen weer. Dus de jonge generatie weet ook nu... wie Dibbertje Dip het slakje van poppentheater Meiko was. Het is toch wat? En, maar je hebt daar nooit een boek over uitgegeven of iets? Want... Joh, je bent de zoveelste. En oh, ik, ja, nou, ik vraag ik... het me gewoon af. Want ja. als het zo van generatie ja. op generatie doorgaat... Want het poppenspel kunnen, ze dus, kunnen de kinderen niet, niet meer zien. Maar het boekje wel. zouden ze natuurlijk wel kunnen lezen op En ik op een zou het filmpje. eventueel zelf kunnen illustreren... want voor ja. de voorsprong heb ik een tekenopleiding... en eigenlijk Ook doe ik daar niks mee. Dus ik zou dat boekje... en ik zit er wel eens aan te denken. Ja. Ik denk, als ik oud ben... nou, ik moet wel opschieten. <lacht> Anders ben ik te oud straks. Ben ik te oud, kan ik geen potlood meer in mijn hand houden... Maar uh, de, die overweging neem ik steeds. En, uh, nou, wie weet, als mijn boek uit is, kom ik nog een keer bij. Ja, of misschien op, uh, op film, hè? Dat zo. je er een leuk tv-programmaatje van kan maken. Nou, je... Ik bedoel, als het zo aanslaat bij mensen... Ja. Dat, ze het, het, van, dat het van ouder op kind overgaat... dan moet het toch iets, iets hebben wat ontroert en wat, wat een mens aanraakt, toch? Het, is, ja, het slakje is um, um, een leuk verhaal... Ja. Uh, was in het poppentheater de hoofdfiguur. Ja. Maar het was gewoon een lapje het ja. gewoon waar ik mijn hand in stak... en een huisje van karton met, ja. uh, met verbandgaas... dat je dan met ja. houtlijm hard kunt krijgen. En, uh, maar het was zo'n belangrijke figuur... dat ik hem apart heb laten verzekeren. En toen kwam de verzekeringsman en die zag dus dat hoopje stof liggen... <lacht> en, dat, en dat platte dingetje. <lacht> en die zegt, moet ik dat voor duizend gulden verzekeren... En toen zei hij nog de, de, de domme opmerking. Met of zonder huis. Oh, geweldig. Dus hij, hij, hij leeft nog, of althans, hij leeft nog. Hij bestaat nog. Die adviseur of nee. het slakje? Nee, het slakje bestaat het, nog. Het slakje bestaat oh. nog. Oké. Okay. De adviseur weet ik niet meer van de... Ik, ik hou mijn mond. Nou ja... Nee. Dat was even niet duidelijk voor me. Ja. <laughs> nou goed, maar Rijken van het vroegere poppentheater... En, en, en sinds die tijd ben je, ben je allerlei andere kanten opgevlogen ja. ook... Hè? sinds het poppenkasttheater. Nou, ik, ik, Want... moest, uh, uh, ik ben geboren met een, met een, met een uh, soort stofwisselingsziekte... daarom ben ik zo'n kleintje. En op een gegeven ogenblik was mijn bot slecht... En, toen was het advies van de dokter, stop met je poppenspel. Ja. En vroeger luisterde ik nog naar een dokter. Ik denk dat ja. ik het nu niet ja. meer zou doen. Ja. Dus ik ben gestopt met, uh, met het poppenspel. En de, alle popjes zijn naar het museum gegaan. Ja. Met, uh, twee musea zelfs. Het uh, museum van Otto van der Mieden, het Poppenspelmuseum. En naar het Schielandhuis in Rotterdam. Maar ik was nou ja ook zo'n beetje veertig, uh, begin veertig niks meer doen. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga auditie doen op de theaterschool. Gewoon om het sfeertje te proeven. Omdat ik ja. een kind dat zo graag wilde... ook uh, naar het uh, toneel. Maar mijn ouders, lieve ouders... waren zeer behoudend en vonden dat helemaal geen goed idee. En zeker met mijn beperking ook. Van mm -hmm. nou, uh, uh, je kan tekenen. Ga nou maar lekker tekenen. Toen werd het dus popperspel. Ik denk, ik ga naar de theaterschool. Auditie. Het was een, een hele week auditie. Ik denk, gewoon leuk, sfeertje proeven. En ik heb daar dus een week genoten, zonder uh, enige voorstelling dat ik aangenomen zou worden. En na afloop van een week kreeg ik de uitslag, je bent aangenomen. Ik denk, nou, een foutje. Dat, ik krijg straks een brief thuis van, sorry, we hebben een foutje gemaakt. Dus ik zat op die brief te wachten, maar die is nooit gekomen. En toen ben ik in september toch maar naar die school gegaan. <laughs> en van het een kwam het andere. Ik ja. heb vier jaar dus die theaterschool gedaan. En het leuke van het hele gebeuren was, omdat je als poppenspeler bent en autodidact. Dat betekent mm -hmm. dat je dus alles zelf moet doen. Op een gegeven ogenblik zit je aan het plafond. En, uh, en dan zat ik met een voorstelling, het klopt niet, het klopt niet, ik, ik weet het niet. En eenmaal op de theaterschool, dan, dan krijg je dus ook uh, hoe je een spel moet opbouwen, de dramatische lijnen, noem maar op. En het plafond werd steeds hoger en hoger. En ik, ik denk, Oh, dat heb ik verkeerd gedaan. Zo had ik het moeten doen. Ach, zo. Ja, dus het werd ja. mij een hele nieuwe wereld. En ik, ik smulde ervan. Ja. Want ik was er tegenaan gelopen. Ja. En op een gegeven ogenblik, zo'n beetje in het vierde jaar. toen zeiden ze me: uh, Denk er eens over na om zelf te gaan spelen. Ik dacht: Nou, er zit niemand op te wachten. <lacht> Toch ben ik het gaan doen. Ja. En, uh, uh, uh, maar van het een kwam het ander. De, de, uh, ik heb een regisseursopleiding gedaan. Maar uh, toen ben ik ook gaan regisseren en gaan schrijven... ook omdat ik mijn poppenspel altijd zelf schreef. Nou ja, toen kwam alles door elkaar. En uh, ja. uh, heel leuk om het uh, allemaal te doen. Dus vanmorgen maar wat, kwam er wat, ook weer een opdracht binnen. Ik denk, ja. nou, daar gaan we even over praten. Misschien gaan we dat doen. Ja, leuk, hè? Ja. Leuk, maar wat, wat, wat zal je dan rijk gevoeld hebben op die school? Dat je zoveel dingen aan jezelf ontdekte die je kon doen... ja. Uh, qua, qua mogelijkheden met je ziekte, hè? ondanks ja. wat die dokter gezegd had... Ja. maar ook dat je die capaciteiten had en dat het herkend werd op die school. En het leuke is ook, op, omdat ik dus klein ben... en, en, en motorisch een, een beetje anders loopt dan de ander... Ja. Uh, dacht ik altijd, nou, ik, ik speelde gekke rollen. Uh, ik was de clown. Uh, uh, ik was de, de, de, de kabouters altijd op de lagere school was de... Ieder jaar kwamen er dus in de musical Kabouters voor en altijd. was ik die Kabouter. Ja. Ik zal nooit een reus of een prinses of wat dan ook. Dus die instelling had ik nog steeds. Hè, van, ja, uh, de, de gekke rollen zijn voor mij weggelegd. En toen zei ze dus op de theaterschool, jij speelt koningin Gertrude uh, uh, uit een uh, uh, uh, Shakespeare-stuk. En toen keek je zeker even om. En toen van, hebben, ik, ze hebben ze het tegen mij. Uh, ja. En toen zei die, uh, die leerkracht, ieder mens is uniek en jij speelt deze rol. Ja. Nou Marijke, dat is uh, zeker te horen dat je uniek bent. Uh, we gaan zo meteen verder met je praten. Ik denk dat je nog bomvol met mooie verhalen zit. <laughs> en daar gaan we zeker verder over door. Maar eerst even muziek. We gaan mag? eerst even muziekje draaien. Oké, okay, dat hoort ook bij de radio. <laughs> Want en helder tot hem riel Hij had geen geld en hij was geen held En hij hield niet van het prijs wel verlof weg was hij wel in hart en ziel Het leger sloeg zijn tenten op voor maar in het veld En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held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 in het pleger van de prins, hij marcheerde want hij helder tot de bril. Hij had geen geld en hij was geen held, en hij hield niet van een grijze wel. de wetter was hij wel in hart en ziel. Jan Klaassen zei: Vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De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 Rob de Nijs met Jan Klaassen en de trompetter hier op ZFM Zandvoort. En um, hebben we hebben nog steeds Marijke de gast hier in ja, de studio. Ja, ze is er nog hoor. Ja, ze is ze er nog heel veel mooie verhalen. Jazeker, ja, zeker. Marijke heeft, heeft een, een, een, een prachtige weg bewandeld in haar leven... en hele interessante dingen gedaan. En ze zegt net hè, dat ze... Ik heb haar één keer als actrice mogen zien... en dat deed ze... Gewoon geweldig, destijds met Scrooge. Oh, ja. ja, ja, ja, weet je nog? Jij zakte zo de grond in, hè? Oh, je, de, de prachtig. Vloer, echt geweldig. Ja, ja, ja, ja. Maar um, je wil ons ook graag iets komen vertellen, omdat je nu met een aantal projecten bezig bent. En misschien kunnen we alvast één project onder de loep een beetje gaan nemen. Elfvaardig, Want er staan mooie ja. dingen te gebeuren hè? in de stad Schouwburg onder jouw regie. Uh, er zijn twee nieuwe dingen voor het 100-jarig bestaan van de Schouwburg. Ja. En uh, toevallig, ik weet niet of er het Harnasdagblad in Zandvoort komt. Als je geabonneerd bent, wel. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval, het Heilig Vuur, een, een rubriek van uh, Paulus Uithof. Ja. Die heeft vandaag een uh, stuk geschreven over de uh, Theatrale Rondleiding in de Stad Schouwburg. Zullen we het daar eerst over hebben, over die rondleiding? Dan gaan we straks in de tweede uur uh, even over de dertiende rij. want Hier ja, is natuurlijk ook, is prachtproject ook een prachtproject van project, je. Maar ik maar denk, denk dat we nu even de rondleidingen ja, doen. Ja, is goed. Um, bij de opening van de Schouwburg, de heropening van de Schouwburg... Ja. Uh, heb ik een, uh, een rondleiding, een Theatrale Rondleiding... betekent dat je door het hele gebouw gaat, ja. in alle ruimtes komt en dan ook iets van de geschiedenis van het hele gebeuren verteld... Maar daar moet wel een verhaal omheen geweven zijn. Anders wordt het saai als ja. je binnenkomt. Dit is de artiesten van je, hier nou, zitten fijn. de artiesten. Ja, ja. Nou, dat is koffieapparaat, dat is, ja. daar ja, komt het ja. water uit. Maar het is veel spannender als er een, een, een, een conflict in zit. En in ja. ieder toneelstuk zit altijd een conflict. En een conflict betekent niet ruzie. Nee, maar het kan ook zwart-wit zijn, uh, rood-groen. Alles is een conflict uh, in dat. Om een voorbeeld te nemen, uh, jij bood me net koffie aan... Um, wil je een kopje koffie? Nou ja, graag, heerlijk. Um, nou, dat, uh, dat wordt dan een toneelstuk. Dan zitten we tegenover elkaar. Uh, wil je nog een beetje koffie? Ja, graag. Ja, uh, lekker hè, die koffie? Ja, die koffie is heerlijk. Um, wil je nog een koffie? Nee, nou, ja. Maar er zit geen conflict in. Als, ik, nee. als jij mij koffie vraagt, wil jij een kopje koffie? Nee, ik vind jouw koffie niet lekker. Dan heb je een conflict. Hè? Dus dat betekent ja, dan gaat er wat gebeuren. Dus het is ja, nee, ja. zwart, wit, nou. In, uh, in zo'n rondleiding zit er dan ook een verhaal met een conflict... maar je gaat wel door de hele, uh, het hele gebouw. En door de, uh, de eerste rondleiding was echt een rondleiding... van waarom moest de Schouwburg verbouwd worden... om mm -hmm. dat aan de eisen te voldoen. De tweede opdracht die je kreeg was een rondleiding... met belangrijke figuren in de Haarnemse Schouwburg. En Jan Krol die de Schouwburg geschonken heeft... Uh, uh, A.J. van der Steurde, de architect... die op een bepaalde wijze de Schouwburg heeft gebouwd. Dat was de tweede. En toen de derde, toen kwam Jaap Lampe naar me toe van... we zouden het zo leuk vinden als er een familierondleiding komt. Ja, dat is de directeur, hè, Jaap Lampe? Jaap Lampe is de, voor de, directeur, de luisteraars. precies. Ja. En uh, dat de kinderen ook uh, op het toneel komen... in de kleedkamers, in de artiesten je. Wil jij dat doen? Ik zei natuurlijk. En meteen had ik een... een, een, een, een uh, komt er zo'n diaatje binnen ja, zeg ja, ik altijd. Ja. Het eerste plan moet je altijd vasthouden. Ik denk, een, een schouwburg van 100 jaar... Wat zullen deze muren veel gehoord hebben? Oeh, ja, ja. ja. Dus en muren praten niet terug. Nee. En toen heb ik meteen het spel gemaakt als muren konden praten. Dus de muren praten echt. Ja. Uh, het is een fantasieverhaal. Maar dat is met historische feiten allemaal. Okay. Want bijvoorbeeld de Schouwburg... wordt de oude dame genoemd in ja. Volksmond. Ja. De bonbonnière. Dus ik heb een personage gemaakt van de oude dame. Omdat de architect, J.A.G. van de Steur... en dat is historisch... Uh, beticht werd van... Uh, uh, dat hij uh, de schouwburgjes in Duitsland kopieerde. De derde rang schouwburgjes. Mm -hmm. Dus men was niet positief over zijn werk, toen tijd ja. in uh, 1918... toen de Schouwburg werd geopend. Ja. En als, als verhaal, mijn fantasie, heb ik de oude dame laten ontwerpen... door Van der Steur, dus het is een persoon geworden. Ja. En uh, de oude dame, die vertelt dan in de rondleiding... hoe mooi de, de Schouwburg is. Maar ze vertelt ook meteen het verhaal... wat het echte verhaal is van de, van de, van de muren... Ik kan dat niet verklappen, want dan is de nee, voorstelling natuurlijk maar niet. Maar het wordt heel spannend, want ja. er, is dus, er zijn dus ook uh, rivalen uh, uh, in die schouwburg... die uh, hetzelfde willen vertellen, maar door techniek uh, uh, op andere plannetjes komen. Dus dat wordt ook weer een conflict met dus, elkaar. Dus al lopend uh, uh, maak je een heel toneelstuk mee, zeg maar... en ontdek je alle ruimtes in die schouwburg. Je komt overal, maar... Er gebeurt van alles om je heen. Er gebeurt van alles om je heen. En ja. je ziet ook allemaal mensen die toneel spelen. Je hebt okay. de oude dames. Nou vraag ja. ik me af. Hè? Want uh, ik was um, 5 januari uh, bij Scrooge met, met, met mijn kleinzoon van negen. En die zei meteen, oma, is dat het hele toneel? Ik zei, nee schat, het is nog veel groter. Ja. Maar ik wil dat graag eens zien. Wat zit daar allemaal achter? Ja. Maar, kan ik dat zien? Ik zeg, ja, dat kan je zien, want er zijn rondleidingen. Maar is dat geschikt ook voor kinderen? Of is het, het te vanaf spannend? Vanaf zeven jaar. Oh, vanaf zeven vanaf jaar. Vanaf zeven jaar is het uh, een okay. rondleiding vanaf zeven jaar. En dan zie je hoe diep het toneel is. Ja, want het is met een partij diep. Ja. Want uh, je ziet maar een heel klein deeltje. Het, je ziet hè, maar een derde ja, van het gehele ja, gebeuren. ja. ja. ja. ja. Ja, en dan nog alle ruimtes erachter. Daar heb ik natuurlijk ook regelmatig gelopen, maar dat is gigantisch. Precies, en dan toch die kleedkamers met, ja. met uh, toy -toytjes. Dat is ja. ook een gegeven in de, in de toneelwereld. Als je uh, een voorstelling maakt, dan geef je de ander een toy En dat betekent uh, dat het een mooie voorstelling wordt. Want ja. je zegt nooit op het toneel succes. Dat is het nee. ergste wat je kunt doen. En uh, je, geeft, uh, je maakt iets... En dat stamt uit de tijd uh, dat uh, de kwaaie geesten uh, op het straat pom, pom, pom, tok, tok, tok. En dat ja. is dus toi, toi, toi. toi, toi. toi. Nou, we gaan het hier even bij laten, Marijke. Dan gaan we straks eventjes bespreken wanneer die rondleidingen zijn... en hoe mensen zich daarvoor kunnen opgeven als ze dat willen doen. Ik ga in ieder geval een keer achter je aanlopen. Graag. Dus dat, ja, zeker weten, <lacht> zeker weten. Um, uh, we gaan nu even terug naar Roy, want Roy gaat dit uur afsluiten, hè? Ja, zometeen het uh, tweede uur natuurlijk buiten onze vaste items... hebben we natuurlijk nog steeds uh, over uh, heel veel leuke dingen met uh, Marijke... want... Uh, ze zit vol met verhalen en ook met hele mooie verhalen. En uh, we gaan uh, langzaam uh, op uh, naar het nieuws. En dan uh, zijn we zometeen uh, weer terug bij Zandvoort Lunch... met uh, heel veel uh, informatie over cultuur. Jazeker, uh, want de cultuuragenda moeten we ook straks nog gaan behandelen. Hè? Zeker weten. <laughs> Oké, okay, tot straks weer in het tweede uur. Blijf luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.